mm Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een dag na de dodelijke schietpartij op een school in Zweden zijn nog steeds niet alle slachtoffers geïdentificeerd. Dat is net verteld op een persconferentie. Correspondent Rolien Kreton legt uit dat de politie verder weinig informatie loslaat. Wat we nu wel weten is dat de dader in zeer korte tijd zoveel mogelijk mensen heeft neergeschoten. Dus er werd gisteren iets na half 1 alarm geslagen. De politie was snel ter plaatse en trof de dader dood aan en de de politie vermoedt dat de dader na de aanslag uh, zelfmoord heeft gepleegd. Maar waarom die begon te schieten is nog steeds niet duidelijk. De Zweedse politie gaat er niet van uit dat de schoolschutter een ideologisch of terroristisch motief had. In totaal hebben elf mensen het niet overleefd. Vorig jaar zijn er ruim een half miljoen minder verkeersboetes gegeven dan in 2023. Het lijkt onder meer te komen door acties van de politie waarbij ze geen boetes uitdeelden... en flitspalen die tijdelijk zijn weggehaald om vervangen te worden. Netflix heeft actrice Carla-Sofia Gascon geschrapt uit hun Oscar-campagne. Ze ligt onder vuur vanwege oude berichten op social media. Daarin beledigt ze onder meer de islam. Gascon is genomineerd voor haar hoofdrol in de film Emilia Perez. En in Utrecht staat vanaf vandaag een monument bij de ingang van de beruchte Junkentunnel. In die tunnel onder winkelcentrum Hoogkaterijnen leefden in de jaren 90 honderden drugsverslaafden en daklozen. In 1999 werd de tunnel schoongeveegd, verslaafden gingen naar hostels en er kwamen gebruikersruimtes. Nu staat er dus een kunstwerk om aandacht te vragen voor kwetsbare mensen.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 Zo meer zon bij een graad of 7. Morgen ongeveer hetzelfde, bij opnieuw 7 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland loopt het vast bij Amsterdam. Op de A4 vanuit Den Haag, tussen Schiphol en Knop het de Nieuwe Meer... heb je een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen op de A10 Zuid. Bij uh, Oud-Zuid zijn in de richting van de A10 Oost twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 In pocket, you can battle. I am gonna use it. Intention. Kom terug voor Lunchroom. Met het mooie weer krijg je er alleen maar meer zin in. Bewegen 55PLUS in Zandvoort. U wilt regelmatig bewegen om fit te blijven. Servicepaspoort biedt volop mogelijkheden om aan die wensen te voldoen. De bewegingsactiviteiten worden u aangeboden in groepsband. Zodat u op een ontspannen manier met lijf en leden bezig bent. Een ervaren docent begeleidt de lessen. Zodat u verantwoordelijk en verantwoord in binnen uw persoonlijke mogelijkheden beweegt. Met gezellige muziek en praktische oefenmateriaal. Aansluitend een koffiekwartiertje met elkaar... en maakt het extra gezellig en compleet. Schroom niet en maak een afspraak voor een gratis proefles. En het is pluspunt Vlemingstraat 55 in Zandvoort. En het is woensdagochtend van half twaalf tot half één. Inclusief het koffiekwartiertje. Hollywoodse, nee, dat gaat weer verkeerd... En ik ga naar Luf, een hele oude Trojan Horse. Trojan Horse. Van luff. En we gaan door met de Nederlandstalige Over de Muur. Klein orkest. Oost-Berlijn, Unter den Linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels. Marlene en Marx.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 Soms ook in het Westen willen zijn Omdat de brood ligt soms Bij de Gedeknisch Soms op het Alexanderplein Ja, prachtig, hondje. Formulierenwerkplaats Hulp nodig bij het leren invullen van formulieren We hebben inloopspreekuren zonder afspraak Vrijwilligers staan klaar om u te helpen en het is van maandag van 10 uur tot 12 uur in de bibliotheek van de Blauwe Tram. En de ingang is de hoofdingang van de bibliotheek. En het is woensdag, elke woensdag, van half 10 tot 12 uur. En het pluspunt, Zandvoort Noord. En de locatie is, zoals ik net al zei, de Bibliotheek Zandvoort. En ik ga door met Hollywood 7. Alice Hulding.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 Hollywood 7, you can dream your dreams for 7 bucks a night. Hollywood seven, wants to rent, your name goes up in lights. Hollywood 7, you can dream your dreams for 7 bucks a night. Now the month went by without a job, the money that she saved was nearly spent.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 In 1951 is een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze heeft vijf soloalbums gemaakt, waaronder, maar vooral bekend vanwege haar samenwerking met andere artiesten, van wie Meat Love waarschijnlijk de bekendste is. Adorba kwam eind 1977 met het zingen van het duet Paradise by the Dashboard Light met Meat Love, dat op diens album Bed Out of Hell staat. Hier is Ellen Foley met We Belong to the Night. and saw hands over the city ontmoetingscentrum Zandstroom is een kleurrijk en bruisend baken in een creatieve gemeente Zandvoort. Een plek waar we mensen met dementie als mens benaderen in plaats van als patiënt. Zandstroom is een club voor mensen met een haperend brein. Clubleden en medewerkers bepalen met elkaar de sfeer. Zo maken ze samen het verschil en zijn ze een inspiratie en steun voor belang van mensen en naasten. Op zoek naar kansen en verschillen. Als je één stap binnenzet... voel je letterlijk de betekenis van de visie. De levendige kleuren en het plezier komen op je af. Zonder dat we de kwetsbaarheden van de clubleden uit het oog verliezen. Geen dag is hetzelfde. Medewerkers zijn energiek en alert. Ze luisteren en hebben steeds aandacht voor kansen en verschillen. Ze halen verhalen op en verhalen die naar, en die naar initiatieven... Steeds zijn we op zoek naar nieuwe andere mogelijkheden. Altijd gebaseerd op de beleving en niet op de ziekte. De regie ligt bij de mens, niet bij het haperend brein. De zandroom is geschikt voor elke fase in het dementieproces. Zeker ook in het begin. Deelname aan de club vertraagt de ziekte. Nieuwsgierig? Kom, ben, kom binnen, u bent van harte welkom. Barry en Aline met If You Go. En Marco Borsato zingt over zijn dochter en die zingt over zijn dochter dat ze zo snel oud wordt, ja zo snel groot wordt inderdaad. Dat had ik ook toen mijn dochter nog klein was. Wat is er toch snel groot? Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.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 Ik in mijn armen. Artiest in het licht. Roger David Clover, geboren in 1945, is een Britse muzikant. Hij is voornamelijk bekend geworden als de bassist van de hardrockgroep Deep Purple. Maar had in 1975 ook een hit met de single Love is All. En die ga ik dan ook voor u draaien. Roger Clover met Love is All. De lama's in Zandvoort. Maak kennis met de wonderenwereld van improviseren. Uit je hoofd en in je lijf. Heerlijk met de andere deelnemers erop lopen adviseren. Deze cursus is voor alle leeftijden en onder leiding van de gerenommeerde acteur Leo van Es. De kosten zijn 5 euro per keer. En u hebt één gratis proefles. Vooraf aanmelden, dat is wel nodig. Telefoonnummer 5740330. 5740. 330. En het is elke vrijdag van 2 tot 4 uur middags. En de locatie: de Blauwe Tram in Zandvoort, Del Shannon, Runaway. <middels> staat voor u is Windows of My Eyes. Kiwi and the Blizzard. To the window of my eyes I can see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 Shelter of my mind hides my love and my tears, I keep on looking for a reason which is not here. Voor de blauwe tram, en het is in het centrum... zoeken ze een aantal enthousiaste vrijwilligers. De vacatures zijn dinsdag twee gastvrouwen voor de locomotief... van half tien tot twaalf uur. Dinsdag gastvrouwen voor de eetclub... om te helpen met de lunch van twaalf tot twee. Woensdag een gastvrouw samen doen van half één tot half vier. Vrijdag een gastvrouw voor bloemschikken... elke tweede vrijdag van de maand... van kwart voor twee tot half vier... En vrijdag uitgifte bij het uitdelen van eten aan de deelnemers. En het is vrijdagen van 10 tot half 1. Het Rode Kruisgebouw. Als u interesse hebt, stuur dan een bericht naar paulien via p.honer. En het je h-o-h-n-e-r-et-plus.zandvoort.nl Ja, dat is een, een, mooie, een mooi lijstje. Dus ik zou zeggen, kom erbij. Mm -hmm. And I'm at backsteel of Borrow, you singers you know i'll backsteel of borough i'll bring you i i look at you Charles had in zijn eigen uitzending had het al over de, de Lightwalk. En dat is, zaad, en dat is uh, 15 februari voor de vierde keer. Dan wordt het Zandvoort omgetoperd tot een openluchtmuseum... tijdens de Zandvoort Lightwalk. Deelnemers gelden voor de indrukwekkende lichtkunstwerken... in het thema van dit jaar, een reis door de tijd. Meer dan 5000 enthousiaste wandelaars... hebben zich ingeschreven voor de betoverende avondwandeling. De Zandvoortse lightwalk biedt deelnemers vier schrijfvoorde routes, 6,5 kilometer, 10 en 14 en 18 kilometer. Vooral de 10 kilometer route die vorig jaar werd geïntroduceerd, blijkt opnieuw een heel groot succes. Met het hoogste aantal inschrijvingen, zet de afstand zijn populariteit voort. Ook de familiewalk trekt wederom veel belangstelling. De wandelaars starten hun wandeling. Vanaf een sfeervolle Louis-David-Carré in het hartje van Zandvoort. Zoals ik al zei, het is 15 februari. Dus ik zou zeggen, kom er gezellig bij. Want het is heel indrukwekkend allemaal. The promise that you made. Cock Robin. Mm. Ja, ik kom nog even terug op dat Lightwalk... En bij de vierde editie van de zandvoort Leibolk wandelen ze voor een nieuw goed doel, Diabetesfonds. Iedere week krijgen bijna duizend mensen de diagnose Diabetes type 2. Daarom zet het Diabetesfonds zich in om Diabetes type 2 te voorkomen... en het leven van mensen met diabetes te verbeteren. Dit doen ze onder meer door belangrijke diabetesonderzoek mogelijk te maken. Deelnemers kunnen bij het inschrijven een donatie doen of zelf geld ophalen... Voor dit belangrijke initiatief. Het waren de Dixie Cups. The Chapel of Love. Het zit er weer op voor deze week. En uh, ik ga afsluiten met Gigi Kale After Midnight. Graag tot volgende week. zelfde tijd. zelfde studio. En een heel prettig weekend. After Midnight. We're gonna let it all hang. After midnight We're gonna check the and shine We're gonna cause talk and suspicion Give an exhibition Find out what it is all about After midnight We're gonna let it all hang out